Uh, nog vragen of kunnen we dit als afgeronde schouwen? Nee, nee, nee, nee. nog eentje. Hmm? Hoe komt het dat uw vingerafdrukken bij de staatsveiligheid geregistreerd staan? Wat heb jij in 72 uitgestoken? Op straat wat te luid lopen zingen als student of wat? Jij loopt niet echt hoog met mij op, hè? Pieter.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 de slapstick. Beekman die de arbeidersstrijd aan het leiden was in zijn jonge jaren. Ja, Hij begon zelfs in pure, alle macht aan de arbeidersstijl tegen mij te preken. <laughs> <laughs> Jongens. Ja, in feite vond ik het wel plezant, hoor. Ja, en daarom zou ik ook zo lang blijven plakken, zeker. <laughs> Hoeveel van die Havana-clubs heb jij eigenlijk op? Oh, een stuk of drie, vier. Heerlijk. Meer niet, nee, nee.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 Wel, dan ga ik u een primeur geven... die jij dan aan heel Brugge mocht doorspelen van mij. Het is al drie maanden uit tussen Beekman en mij. Wat kijkt je zo? Ja, goed. Dat zijn al bij al mijn zaken niet. Het enige wat mij interesseert is... waard jij met hem in dat salon, ja of nee? Zijn vingerafdrukken zijn geïdentificeerd, hè? En volgens mij. Commissaris... Het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 Va, zij beweert toch van niet en ik ben geneigd haar te geloven. lee, ze begint op punten te scoren bij u. Maar laat ons daar straks verder over praten, Pieter, als ik van bij Christian Bernhardt terug ben. Je gaat naar Beernhards? Met Guido? Uh, nee, nee, nee. Wees maar niet ongerust, Pieter. Ik pik haar niet in. Ze gaat oh. alleen. Zeg, weet je wat ik hier al ontdekt heb?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 Ik reken gewoon op zijn vrijwillige medewerking. En u kennende, nou, ja, ik, ik zal Veerle wel meenemen om wat nota's te maken... ...maar ik ben verplicht om aan Bernads te vragen of hij daarmee akkoord gaat. Nou, wat niet wegneemt Kunt, dat jij nu nog grap een paar goede vragen voor mij mocht bedenken. Hè?